De politie heeft in Goorlen een verdachte neergeschoten... na een achtervolging in het grensgebied met België. Hij is aangehouden, ligt in het ziekenhuis en is volgens de politie aanspreekbaar. Rond één uur vannacht zagen agenten op een industrieterrein in Tilburg... een verdacht busje. Toen ze de twee inzittenden wilden aanhouden, gingen ze er vandoor. In een bos reden de twee zich vast en renden weg. Toen schoot de politie een van de verdachten neer, de ander wist te ontkomen. Er is een grote zoekachtig actie op touw gezet met onder meer een politiehelikopter en speurhonden. De Britse premier May praat vandaag met een speciaal oorlogskabinet... over deelname aan eventuele raketaanvallen op Syrië. De groep ministers moet besluiten of er wordt meegedaan... aan een militaire aanval onder leiding van de VS en Frankrijk. Het lijkt er niet op dat het parlement om goedkeuring zal worden gevraagd. Als het kabinet instemt kan de Britse militaire deelname... binnen enkele uren op gang komen... De VS dreigt met militaire acties in Syrië... na de mogelijke gifgasaanval in Douma. President Trump heeft volgens het Witte Huis nog geen besluit genomen... over wanneer die aanval komt. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd minder mensen geëxecuteerd... en ter dood veroordeeld, staat in een rapport van Amnesty International... De meeste executies waren in Saoedi-Arabië, Iran, Irak en Pakistan. Daar worden 84 procent van alle executies uitgevoerd. Maar China is niet meegenomen in de cijfers. Dat land houdt alle informatie geheim en volgens Amnesty is China koploper... met elk jaar duizenden executies. De Verenigde Staten staan voor het tweede jaar op rij niet meer in de top vijf. Het weer veel bewolking, overdag ook af en toe zon. Eerst is het droog, maar in de middag opnieuw wat buien... met kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. De Dagwacht-app Radio. Met Jacob de Vries en Micha Blok. Goedemorgen, en je luistert inderdaad naar App Radio op Radio 1. Iedere dag en iedere nacht reageren jullie via Radio 1-app... op het nieuws wat wij brengen op de programma's die we maken. En helaas is er vaak weinig tijd om jullie reacties te bespreken... maar daar komt vanaf vandaag verandering in. Ik zie ook al dat de eerste beller um, alweer hangt. Of tenminste, ja, ik dacht het wel. Gaan we eens even kijken wie er luistert. App Radio, goedemorgen. Nee, dat is iemand die waarschijnlijk weer op gang heeft. Nou, prima. Uh, we gaan verder. Ja, want in de app radio laten we jullie aan het woord. Omdat we blij zijn met jullie reacties. Omdat we ervan overtuigd zijn dat achter iedere reactie een verhaal schuilt. En vanochtend ga je deze verhalen horen. En natuurlijk kun je dus reageren via de Radio 1-app. Bijvoorbeeld uh, Remco, die doet dat nu al. Dankjewel, Remco, voor je reactie. Want we gaan dit uur gaan we praten over. Moet er meer of minder muziek worden gedraaid op Radio 1? En hij reageert erop. Hij zegt: Met twee nummers muziek per uur is niks mis op Radio 1. Radio 1, ga Radio 1 in ieder geval geen DJ imiteren. Dat is een vak apart. Het klinkt net zo waardeloos als een DJ... die serieuze nieuwsgesprekken denkt te kunnen voeren. Wil jij reageren? Doe dat via de Radio 1-app... of via 0800-1121 of Twitter met hashtag AppRadio. Ja, en daar kwam ook de mening binnen van luisteraar Erik... en hij wil er ook wel wat over zeggen. Nee, ik vind, ik vind vandaag ook weer een paar fantastische tunes opgepikt. Nee, nee zeker geen andere muziek. Geen 538 muziek in ieder geval. Ik vind het eigenlijk precies genoeg. Waar ik wel een fan van ben, is om uh, de reclameblok uh, te reduceren. Want daar irriteer ik me wel mateloos. Uh, wat dat gaat, heb je aan mij een goede als de omroepbijdrage weer uh, terugkomt. En er wordt een hoop gereageerd op deze stelling, uh, ook via, uh, via Twitter. 200 stemmen inmiddels. Uh, luisteraar Emiel, die heeft er ook wel een mening over. Nou, als ik echt naar muziek ga luisteren, dan zet ik zelf wel wat op eigenlijk. Dus voor mij hoeft er niet meer muziek, zeg maar. Ik vind de gesprekken wel, wel leuk om te luisteren. Dus, uh... Nee, dan zet ik meestal Radio 4 op als ik naar muziek ga luisteren. Ja, dat was de reactie van Emiel over meer of minder muziek op Radio 1. En ook Johannes reageert nu via de Radio 1-app. Dank je wel. Op Radio 1 zegt hij, hoort geen muziek. Wat zou u ervan zeggen, wanneer Annegien ineens een liedje ging zingen tijdens het 8 uurjournaal? En tutoieren hoort trouwens ook niet. En daarmee verwijst hij naar de stelling die we vorige uur hadden. Ehm, um, even kijken. We gaan door uh, over het onderwerp, uh, over de rookruimtes. Ja. Uh, want voor het nieuws hoorde je het al dat er deze week... veel via Radio 1-app werd gereageerd op het onderwerp... over het rookbeleid in Stand.nl. Dat wordt een hoop discussie had gevoerd. En dat ging over het afschaffen van alle rookruimtes. Nou, Mandy reageerde als volgt via de Radio 1-app. Alle rookruimtes moeten worden verboden. Eens, zegt zij, zou alleen zo graag ook zien... dat het ook geldt voor koffieshops. Mensen die daar werken staan de godganse dag niet alleen in de rook... maar ook nog eens in de rook van weed. Kunnen jullie daar ook aandacht aan, aan besteden? Nou, dan dacht dat dacht dat moet kunnen. Dus we belden haar op om haar het hele verhaal te laten horen. En toen bleek dat zij van heel dichtbij te maken heeft met het reilen en zeilen van zijn koffieshop. Ik vind het altijd zo bizar. Mijn zoon, die werkt dus in een koffieshop. Uh, en, uh, nou, dat schijnt normaal te zijn dat daar gerookt wordt. En mijn zoon is ook dol op wonden. Het is een hele idiote wat ik nu zeg. En ik, zeg, ik zei wel eens tegen hem: van, jongen, neem dan ook een hond. Nee, nee, nee, nee, nee, dat doe ik niet. Nou, je kan hem toch meenemen? En dan zei ik, ja, ik ga mijn hond zeker de hele dag in die rookruimte zetten. En toen heb ik mijn hond maar gehouden. Toen dacht ik, oké, okay, maar jij dus kennelijk wel. Maar daar wordt dus de godganse dag gerookt. Um, als de deur open gaat, dan ruik je de, ruik je de stank. En dan denk ik, nou, de werknemers die daar werken, die, dat wordt maar gewoon normaal gevonden dat die, dat die in de rook staan. En ik vind dat eigenlijk niet, niet netjes, dat heel Nederland is bezig om rookvrij te worden. Maar in de coffeeshops, ja, we snappen wat er in de coffeeshops gebeurt. Daar hoort gewoon gerookt worden. Dan denk ik, huh? Dat is toch eigenlijk gek? Ja, dat is toch eigenlijk gek. Uh, dat over de reactie van Mandy over de rookruimtes. Het is uh, zes minuten over vijf en je luistert naar App Radio. Um, ja, met bellers ook. En bellers ook? Ja, laten we eens even kijken wie er aan de telefoon hangt. Goedemorgen, App Radio, met Jacob en Micha. Zeg Zeg maar. Ja, goedemorgen met Edwin. Hallo, Edwin, goedemorgen. Op welke stelling wil je graag reageren? We hebben het bijvoorbeeld over, nou, over die... meer of minder muziek, over roken. over roken. Kom er maar in. Nou. Nou, toetraineren, ik denk dat jullie uh, achter de schermen met de mensen waar jullie mee praten dat uh, daarover hebben. Dus als iemand zegt van nou, ik wil graag uh, dat je gewoon je en jij zegt, is dat goed. Ik denk dat jullie vast wel gesprekken daarover hebben nou, achter de schermen. Ja, ik kan daar wel iets over zeggen, want ik presenteer iedere zaterdag radar op Radio 1. En uh, ik, uh, ja, ik spreek dat niet af met mensen, want wij hebben de, de, de overtuiging van nou, dicht bij de mensen, ik spreek iedereen aan met je en jij. Standaard. Nou ja, dat. Dat kan ook. Dat, uh, dat is jouw uh, jou eigen mening. Dat moet je ook zelf uitvoeren. En als mensen daar geen probleem mee hebben, is dat toch goed? Ja, maar jij hebt daar dus geen probleem mee? Ik heb daar geen probleem mee. Ik spreek wel altijd uh, oudere mensen aan met u. Als ik die tegenkom en die mensen niet ken. Ja. Dat wel, in eerste instantie. Maar als ik dan hoor dat iemand zijn voornaam noemt... Nou, dan mag ik ook jou en jij zeggen als iemand zijn voornaam noemt. Vind ik. Oké, okay, nou, dankjewel voor jouw uh, reactie, uh, Edwin. En ook over, over die, rookruim die rookruimtes... Ik vind het allemaal zo betuttelend. Uh, ik rook zelf niet, maar het wordt steeds gekker. En als we nou kijken naar alcohol, dat is veel erger. Als je in de supermarkt kijkt dat je kratjes bier voor de helft van de prijs kan krijgen. Dat, zo krijg je mensen aan de alcohol. Ja, nou dank voor je voor dat, je mening. Dat en vind ik veel erger. En uh, die mening die horen we graag in App Radio. Er wordt inmiddels ook uh, volop gereageerd. Uh, Nederland wordt wakker uh, kun je merken. Vijf minuten over vijf in uh, App Radio. We gaan eens even kijken bij uh, Trudy. Goedemorgen. Even kijken of... we. Hallo. Ik... Goedemorgen Trudy, hallo. Ben ik in de... Ja hoor, je bent lijf en duidelijk in de, in de uitzending. Heel Nederland hoort je op dit moment, dus uh, kom er maar in. Ik ben Trudy. Ja. Ja, ik, ik vind het uh, storend... Ja, kun je even je radio zetten, Trudy? ...dat er muziek gesproken is. Er komt zo ontzettend weinig... Uh, instrumentale muziek. En praatprogramma's hebben al veel gesprek. en af en toe is een instrumentaal nummer... zou toch veel prettiger zijn. Ja. Dank u wel. <laughs> Dank u wel, Trudy. Uh, ja, en Trudy reageert op uh, onze vraag uh, in App Radio vandaag... Moeten er nou of meer, meer of minder of andere muziek... en er wordt volop, volop gereageerd op de Radio 1-app. Uh, Hans die vraagt zich af... waarom op zondagmorgen tijdens Vroege Vogels... alleen maar klassieke muziek? Daar is toch een andere zender voor. En um, Lo, dat is meer eigenlijk een algemene opmerking... heeft Lo over Radio 1. Ik luister alle dagen naar Radio 1. Willemijn, Lucille Carasso en die andere meiden. Uh, ze kleppen heel wat af, maar intelligent. Echt op donderdagochtend tussen twee en vier... een paar jongens, vreselijk... Eén had het over akkerboom, niet te genieten deze twee. Jullie zijn oké, okay. bedoelt ze daarmee ons? Uh, tussen twee en vier. Nee, we zijn om vier uur begonnen. O oh ja, ontbreekt vaak aan diepgang, behalve als het de VPRO uh, betreft. En dankzij Radio 1 hoef ik de dagbladen niet meer te lezen. Nou, dat is een mooi compliment. Dat is mooi meegenomen. We hebben het in, uh, in App Radio hebben we het over het rookbeleid. En uh, daar werd een hoop op gereageerd. Ook Monique reageerde op het item over de rookruimtes. En ze liet ons via de Radio 1-app weten... het enige dat helpt is stoppen met fabriceren van sigaretten. Heel duidelijk. Nou, dat riep bij ons natuurlijk wel wat vragen op. Dus belden we Monique eventjes op. Je kan stoppen met uh, wel of niet in de horeca roken. Je kan uh, de prijzen verhogen. Je kan er alles aan doen. Maar het is gewoon zo'n onwaarschijnlijk verslavend goedje. Het enige wat helpt is als het er niet meer zou zijn. En als het nu uitgevonden zou worden... zou het nooit op de markt mogen komen. Dan zou het nooit goedgekeurd worden door welke instantie... of door welk land of wat dan ook. Het zou door geen enkele keuring van de, van de ware wet of niks... daar zou het doorheen komen, maar het bestaat. En het enige wat helpt is dat zorgen dat het er niet meer is. En dan heeft de hele wereld daar even een paar jaar heel erg last van. Mensen die vreselijk moeten afkieken. Maar dan zijn we er wel van af. En dat is het enige wat helpt. En als je dat alleen in Nederland zou doen, helpt dat natuurlijk helemaal niks. Dat zou je dan wereldwijd moeten doen. Dus mijn vrij extreme standpunt is... dat laat alle overheden van de hele wereld met elkaar die, die sigarettenfabrikanten uitkopen. Uh, zorgen dat ze allemaal een goed pensioen hebben... En, uh, en dan zijn die sigaretten er niet meer. En vanaf dat moment zijn ze ook verboden. En dat kost misschien een paar doden van de stress daarover. Maar dat kost minder doden dan wat het nu kost. Ik heb zelf gerookt. Ik ben op mijn dertiende begonnen met roken. En ik heb er mijn hele leven verschrikkelijke moeite mee gehad om er van af te komen. Maar rook ik rook inmiddels al ruim tien jaar niet meer. Maar ik heb een kind. En mijn kind rookt nu. En dat vind ik echt, echt, echt heel erg verschrikkelijk. En ik zie nu ook hem, het is niet te doen om er af te komen als je eenmaal verslaafd bent. En ik vind het dus echt, het, het, dit wordt, het is niet zomaar, het, het, dat merkte ik van de week en daarom reageerde ik zo heftig daarop, denk ik. Of voor mijn doen dan heftig. Dat er mensen, nog steeds mensen zijn die zeggen, mensen doen dat uit vrije wil. En dat is namelijk gewoon niet zo. Je hebt geen keuze meer, in principe heb je geen keuze meer als je verslaafd bent. Want het is echt, en dat kan je navragen bij elke wetenschapper, het is echt moeilijker om van het roken af te komen dan van de heroïne ja Tot zover de reactie van Monique uh, als het gaat over het onderwerp van de rookruimte. Uh, wat we ook bespreken dit uur is meer of minder muziek op Radio 1 of andere muziek. We zijn benieuwd naar jouw mening, want dit is App Radio. Dus we laten de luisteraars aan het woord. Komt een hoop en, binnen? Komt een hoop binnen, onder andere dus via de Radio 1-app uh, van Lennart uh, van Belzen. Dankjewel voor jouw reactie. En hij zegt, ik vind dat er genoeg muziek wordt gedraaid op Radio 1. Ik luister juist s'nachts naar die discussie om in slaap te vallen... omdat ik s'nachts soms wakker lig door... Astma of stress. Groetjes, Lennart. Nou, groetjes terug. We gaan eventjes naar de, naar de telefoonlijn, eens even kijken wat daarop binnenkomt. Goedemorgen, App Radio met Jacob en Misha. Zeg maar. maar. Nou, goedemorgen, ben ik op Radio 1? Ja hoor, je bent live en duidelijk. Heel dat land uh, luistert uh, met smacht naar je. Ik spreek met EOS op. en ik had een opmerking over het bellen met luisteraars... of met andere mensen, dat is heel vaak... Eerst van, ja, de verbinding is slecht, dus we proberen we kijken even naar de technische mensen, we proberen de verbinding opnieuw. Over een uur spreken we weer met die man. en dan denk ik in 2017 een verbinding die slecht is, dat is uit de tijd. Ja, laat staan in 2018. Ja. Precies. Maar dan denk ik van, hoe komt het nou in 2018 dat dat, dat elke keer is? Ik denk, als je het per dag uittelt, dat het toch een paar keer per dag op de radio 1 komt. Ja, dat komt dat dat dat kom dat misschien nog door de, door de oude studio's. En we zijn, uh, inmiddels zijn we, zijn we over naar nieuwe studio's. En je klinkt echt, echt glashelder, moet ik zeggen. Je zit er goed in. Ja, maar dan denk ik van, uh, dat moet eigenlijk niet kunnen. Terwijl, uh, hoe heet dat, uh, je kan met China bellen en mensen dichtbij... die zijn soms niet te bereiken of uh, dat de verbinding wegvalt. Uh, en dan uh, zeg je, ja, we doen het via een andere telefoon. En dan lukt het ineens aan, denk ik, waarvoor niet direct via die andere telefoon? Ja, okay. dat zou mooi zijn, natuurlijk. En waar ben jij op dit moment? Want ik hoor wel achtergrondgeluid. Ik, ik rij, uh, ik, ben nou, uh, ik sta bijna stil bij je op de vrachtwagen op de A16. Ja, en okay. uh, bel je wel hands Ja, ja, ja. En ik ben ook, um, weet dat dat, uh, over die muziek ja. denk ik ook dat het soms wat minder kan. Want soms is het een belangrijk onderwerp en dan moeten we, uh, uitzendingen uh, weer gestopt worden voor de muziek, zeg maar. En dan denk ik vanuit, nou, een belangrijk onderwerp, laten we de mensen gewoon uitpraten en die muziek komt wel weer. Ja. Want we hebben genoeg muziek op de radio. En ik, uh, ik luister heel vaak uh, naar nachtzussens en daar heb je heel weinig muziek en uh, de, volgens mij de luisteraars... Uh, ...percentage wordt steeds groter... ...omdat mensen daar zelf iets kunnen zeggen. Ja, Astrid heeft inderdaad één discoplaatje... ...heeft in haar programma, Nachtzuster in de. Ja, en, en als het een keer... Ja, ...of als er een keer niks is... ...en je doet een keer met muziek, al ala... ...maar als er nou echt iets is, dan ga je toch geen muziek draaien... ...terwijl er uh, heel veel te bespreken valt. En dan, dan hoor je dan, ja... ...om de tijd wil, moeten we stoppen. Ja. Of gaan we gaan weer naar het nieuws. En dan denk ik van, ja, je komt door die muziek. En, uh... en, je, kan, uh, en je kan nooit iedereen tevreden houden... Want de een houdt van die muziek en de andere houdt van de andere muziek. Dus ja, dan kan je beter soms geen muziek draaien... waardoor iedereen dan veel meer tevreden is. Hmm. En wat voor, wat voor Radio 1-luisteraar ben jij of moet ik in, in, in nou tegen ja, zeggen? Het, het, het, het, het moet, uh, moet respectvol zijn. Het moet, uh, iedereen moet er gelijk kansen zijn. Dus als het over bepaalde onderwerpen... moet het niet uh, in een bepaalde hoek gedrukt worden. Zeker als het om christelijke onderwerpen gaat... Zoals van de week ook, dan komt SGP goed uh, naar voren. Nou, en dan denk ik van ja, die, die, die kleine partijen krijgen ook goede aandacht en dat vind ik positief. En dan moet het niet uh, in een bepaalde hoek gedrukt worden en mensen gewoon goed laten uitpraten. En over dat u en jij, ik ben uh, opgevoed met u. En iedereen die ouder is, zeg ik gewoon u. En als je voor zekerheid gaat, blijf van u praten, waardoor het op kinderen ook uh, veel beter uh, ...overkomt. Als je ja. kleine kinderen... ...en die worden al vroegtijdig met respectvolle uh, uh, dingen opgevoed... ...of uh, die horen dat... Dan, ze, ...dan nemen ze het vanzelf over. Nou, bij, maar hij, als wij als ouders... ...of ouderen al uh, jij je... ...en uh, alles maar zomaar zeggen... ...dan nemen die kleine kinderen dat veel, veel meer over. En dan kun je zeggen... ...ja, die luisteren geen radio... ...maar ze horen meer dan dat we mm. vaak denken. Nou, u bedankt in ieder geval voor deze, voor deze reactie, want ik weet het niet zeker. Uh, jonger of ouder, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar App Radio en blijf reageren. We gaan over naar Willem. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Willem Ja, waarop wil je reageren in App Radio, Willem? Zeg het maar. Uh, nou, ik ben het eigenlijk 100 uh, eens uh, met uh, de vorige bellen. En uh, ik vind dat er, uh, zeker wat, dat, uh, wat dat u en je uh, betreft, en ik vind ook dat er uh, minder uh, muziek gedraaid moet worden op uh, Radio 1. Ja, Vindt u het ook dat... een onderbreking uh, waar u eigenlijk niet op zit te wachten? Zoals we bij de vorige bellen ook uh, hoorden. Ja, het, bij, uh, het is mij wel eens opgevallen dat er bepaalde interessante onderwerpen waren. Die werden ingekapt uh, of afgekapt omdat er muziek gedraaid moest worden. Ja. Maar het geeft ook wel lucht, hè, af en toe. Als een onderwerp zwaar is, uh, zware nieuwsonderwerpen... geeft het ook wel lucht af om eventjes een, een nummer te horen. Ja, dat is zwaar, ja. Uh, ja. Het mag wel iets minder, Het hoeft niet helemaal weg. Maar het uh, mag wel iets uh, minder. En wat mij betreft mag trouwens de sport ook van Radio af, Want dat vind ik persoonlijk uh, heel interessant. Ja, dat, dat vind ik interessant. Is sport, is dat nou nieuws? Want we zijn een nieuwszender. Is sport nieuws? Ja, in sportnieuws, uh, ik dat, uh, ja, dan zou je er ook uh, televisieprogramma's voor kunnen onderbreken voor, uh, voor nieuwsflitsen. Uh, uh, je hebt speciale sportkanalen ervoor, dus ik wil niet eentje keer zeggen dat er een, uh, een aparte uh, sportradiozending uh, uh, moet komen. Maar dat uh, zou bijvoorbeeld uh, beter kunnen bij Radio 2 of uh, mm. uh, voor mij bij Radio 5. Ja, dankjewel Willem voor jouw reactie. We gaan over ja, naar... Uh, oh, we horen Willem nog heel eventjes want Die wilde nog net ja, wat zeggen. Ja, ik had nog iets over de muziek. Uh, ik zou ook graag uh, horen dat, het, uh, dat de muziek uh, een beetje aangepast werd. En ook weer iets meer Golden oldies En uh, een, een muziek die bijvoorbeeld uh, van toepassing is op, mm -hmm. uh, op het onderwerp. Okay. Een inhoudelijke ik, uh, link. Neer, Aha. Ja, ja oh. en dat is... Dat is bij nachtzuster, waar we het vorige wijstrijd ook over hadden, waar ik ook regelmatig luister naar Astrid, is dat uh, wel zo. Ze, ze draait altijd uh, nummers. Zij uh, ziet altijd nummers uit die te maken hebben met, uh, met het, het onderwerp. Ja, dat doet Astrid inderdaad uh, goed. Nou, bedankt voor, uh, voor dit punt, Willem. We gaan over naar, uh, naar Eindhoven. Uh, kijk, uh, daar zijn ze inmiddels ook wakker geworden. 20 over 5 app radio. Goedemorgen, zeg maar. Met wie uh, hebben we het genoegen? Hallo. Hallo. Hoe weet jij dat ik er uiteindelijk kom? Uh, nou, dat, dat zie ik al in mijn scherm staan. Dus zo ver gaat het okay. datasysteem uh, <laughs> verder. Ik heb er nog geen naam ja. bij. Dat nou, vind ik wel een goede vraag in deze tijden van privacybewaking. Nou ja, Juist. ik zag dat er nu ik uit een nummer een bepaald kwam. Ja, ja. Uh, mijn naam is Frank. Ik probeerde meteen te, te anticiperen op je eerdere vraag. Jij of jou, of u? Of u. Dus ik voelde min of meer dat het niet erg goed binnenkwam. Of heb ik een misvatting? Hoe bedoelt u? Nou, ik er meteen, hè? Ja... Ja, en daar ging ik toch de eerdere stelling over? Ja, dat klopt. klopt. Wij vragen inderdaad uh, vandaag uh, in, uh, in App Radio wat overigens al om vier uur is begonnen. Um, ja. uh, vragen we inderdaad, nou, wat, wat, wat vindt u? Wat vind jij? Moeten we tutoyeren? Moeten we tegen luisteren <hums> jij zeggen? Of moeten we bijvoorbeeld tegen gasten in de programma's, uh, de, de ministers of de deskundigen, moeten we daar jij of u tegen zeggen? Ja, ik denk dat ik er heel snel doorheen kan gaan. Uh, ik vind zelf dat het de sfeer zich ervoor leent. De ambiance waarin een gesprek plaatsvindt, uh, uh, ja, dat kan een, een spanning geven, maar het kan ook een ontspanning geven. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met het desbetreffende interviewer of presentator. En dan vind ik zelf wel altijd met behoud van respect. Dat klinkt er altijd in door, vind ik zelf. Dus die vrijheid laat ik aan de presentator en neem ik grotendeels ook zelf. Afhankelijk van de teneur, van het interview of het gesprek. Wat de muziek betreft, op Radio 1 vind ik de verhouding presentatie-muziek goed. Waarom? Inderdaad, omdat de collega, de vrouwelijke collega, nu in de studio net zei, inderdaad, dan kan het een het ander even bezinken, tot rust komen, ja, even, lucht. even overdenken en anticiperen. Ja. Dank voor, deze mooie, dank voor deze mooie reactie. Uh, en blijf luisteren. Uh, Even twee uh, opmerkingen. Via de, die, die binnenkomen via de ja, Radio 1 ik app. Zag ook wat voorbij komen. Eentje speciaal gericht aan mij. Misha, ik heb je al vaker geappt. Dat je moet ophouden met dat gejij tegen iedereen. Daar erg ik me dood aan. En eentje die is voor jou. Hou op met zeggen Radio 1 app. Ik word er strontziek van. Ja, maar dat Bedankt. is een punt van, van dit programma. Het is uh, app radio. En we maken dit programma uh, met name. Omdat we zoveel input krijgen via de Radio 1 app. En we wilden heel graag. Een stem geven aan al die mensen die uh, reageren. Nou, en in het kader daarvan gaan we door met de rubriek Everybody Happy. Want in die rubriek gaan we voor jou aan de slag. En dan komen iedere dag tallo uh, talloze apps binnen met de vragen over de uitzendingen. En het mooie is dat wij die vragen echt gaan beantwoorden voor jou. We kregen een vraag binnen van Hugo, dus gaan we even, uh, hem eens eventjes uh, proberen te bellen. Er wordt al uh, druk uh, uh, gezocht naar een uh, telefoonnummer. Hij gaat over, hoor ik. Is hij wakker is de vraag, hè? Ja, het is uh, 20 over 5. Dit dus, uh, is het niet voorgeproduceerd. Dus dit is gewoon lukraak gewoon bellen. Ongeproduceerde radio, inderdaad. Nou, Hij zal vast blij zijn uh, om te horen dat we zijn vraag gaan beantwoorden. Dus we gaan eens even kijken of hij opneemt of dat we toch zijn voicemail moeten inspreken. In de tussentijd blijven reageren 0800... 1121 Op onze stellingen komen zometeen weer voorbij. We zijn er tot zes uur en dan is er het Radio 1 Journaal. Nog spannend? Uh... Ja, ik denk toch nog. Dat Misschien hij... ook zonder voicemail. Dit is de voicemail Ach. van Simon Huiskamp. Spreek uw bericht in naar de piep En ik bel u zo, zo Een nou, ander nummer Althansdag. dan. Nou, zal ik voor de zekerheid even inspreken? Ja, doen we. Hallo, Hugo. Dank je wel voor jouw bericht wat we binnenkregen via de Radio 1-app. Jij zat s'avonds laat naar Nooit meer Slapen te luisteren. En je hoorde een mooi nummer voorbij komen met de titel Be Heard. Maar je wist niet van wie dat nummer was. Dus je vraag was: Van wie is dat nummer? Nou, we hebben het uitgezocht, hè? Ja, uh, dat hebben we hebben het zeker uitgezocht. Ik zat nog eventjes naar het telefoonnummer te kijken. Uh, misschien belt de Simon dan onder een soort schuilnaam, of die app onder een schuilnaam, uh, onder de naam Hugo. Nou, dat is dan bij deze. Soort van, je moet wel uh... een beetje de privacy van mensen... Oké. Okay, dat... <laughs> okay, dus, uh, is het een nieuwe uh, Facebook gate. Je, die ja, hier, uh... je zegt ook al waar, waar alle mensen vandaan komen. Je ja, maar ik ik 40 je, zie ik zie beetje respect staan. Dan mensen, kan ik dat toch, mensen willen soms ook een beetje anoniem blijven. Oké, okay, sorry. Nou, Het antwoord was in ieder geval uh, de Amerikaanse band Eels. Daar zat je naar te luisteren. Zanger en liedjeschrijver Mark Oliver Everett. Het staat op het nieuwe album The Deconstruction. Allemaal werk wat we voor jou hebben gedaan. Volgens Muziekblad Oor een nieuwe plaat van Eels is goed nieuws. Als de laatste dateert vier jaar geleden. En anders ook, Mark Oliver Everett heeft het even gehad... met het bekende muziekindustrie-riedeltje. We could do the usual record company, bio, about this new record. But seriously, who gives a fuck, zegt hij. The world is a mess, this is just music. Laten we luisteren naar Be Hurt van Eels. I know you made a big mistake. You left a lot of damage flowing. Though your actions were unwise You'll still see the sunrise Sometimes your heart may have to break Though it feels like it's the end You can't see around the bend fight come on Half zes, je luistert naar App Radio op Radio 1... in de zendtijd van de dagwacht van Afro Tros. Hugo die appt ons. Welk nummer was dat in Nooit meer slapen? Het was dus Eels met Be Hurt. Uh, nou, dan we, kunnen we dat ook gewoon uh, aftikken. Uh, ja, en we zijn blij met, uh, met de appjes die we krijgen. Je kunt ons appen via de Radio 1-app... en we doen dus ook echt wat zeg met, met wel jouw weer, reacties. weer, ja, maar ik, ik moet het toch een beetje een naam geven. Ja, Je ja. kunt ook bellen 0800 1121. Dit programma gaat over jullie. We willen jullie reacties horen en we doen er ook echt wat mee. Zeker, uh, we hebben het uh, over meer of minder muziek op Radio 1 of vind je het wel prima zo? Daarover kun je dus meepraten. 0801121. Uh, de tussenstand op Twitter, laat ik eens even kijken. Ik wilde net even stemmen. 201 stemmen. En de me uh, meeste mensen zeggen uh, minder muziek, uh, dacht ik. Heb jij die stemming daarvoor? Voor? Ik heb de actuele stand. Heb ik net niet even uh, klaarstaan? Nee, ik ook niet. Ik heb wel uh, de Goed Radio 1-app open. <laughs> en uh, daar komen heel veel reacties op binnen. Uh, zoals van Frank Bakker. Dankjewel, Frank. Muziek, oftewel lawaai op Radio 1 is super irritant. Graag alleen nieuws en interviews. Ja, er komt uh, telefoon uit 020, dus laten we eens even kijken wat er, uh, wat er aan de andere kant van de lijn zit. Goedemorgen, App Radio met Jacob en Miesje. Zeg hem maar. Ja, Goedemorgen, met Elvis. Ik uh, wou ook even reageren op, uh, met name op die mevrouw die net, uh, die net op de radio was, met, ja. uh, dat, uh, dat, ze zo, dat ze zich stoorde aan dat er gebloot werd in de koffieshop. Ja, klopt, ja. Was, uh, was dat Mandy? Nee, dat was Monique, denk ik. Maar, nee, ik weet niet hoe ze heet het. Mandy, uh, Mandy. Mandy, Mandy was dat. Ja, maar die mevrouw begrijpt lijkt me nog steeds niet... dat het gaat over een tabaksverbod en niet over een cannabisverbod. Oh, ik ben meteen al in de uitzending, hoor. Ja, je zit er, je zit er gelijk, gelijk, gelijk in. Dit <laughs> is voor elkaar, hè? Ja, ja, ja ik, vond het heel, ik vond het nogal dom, want het is al uh, bijna twintig jaar... dat ze ermee bezig zijn en die mevrouw heeft er nog steeds niet door... Nou, bij deze is, dit, is, is je punt gemaakt. Wil je nog hebben over meer of minder muziek op Radio 1? Ja, ik wil eigenlijk in een talk Radio hoor je geen muziek te draaien, vind ik. Ik bedoel, als ik muziek wil horen, dan heb ik 10.000 mogelijkheden op andere zenders. Al naar gelang de smaak die ik heb. En uh, ja, ik hoef niet zo nodig. Ik heb het wel eens meegemaakt. Was er een uitzending over Jacques Brel. En toen kon er geen Jacques Brel worden gedraaid, want er was een of andere. Beheerder van de zender die bepaalde wat er gedraaid moest worden. Oké, okay, nou bij deze is het, uh, is het, uh, is het uh, punt gemaakt. Dankjewel. Um, Oké, okay, uh, fijn dat je luistert naar App Radio op Radio 1, half 6. We gaan naar uh, Trudy. Trudy, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wil je reageren? Heel prettig, als in een praatprogramma ook eens instrumentale muziek. Wow. Ah, ja, we hadden je net ook aan de lijn inderdaad. Instrumentale muziek, dat zei je daarnet ook. Nou, we gaan dat van harte meenemen. Het is tijd... Ja, doe dan. Ja, dank, doe dan. Uh, dank u wel, Trudy. Het is tijd voor een uh, luisterportret. Want uh, dit programma, App Radio, gaat over jullie. Het is een soort luisteronderzoek eigenlijk, hè. Want we waren ook uh, flink aan het rondbellen van tevoren. En heel veel luisteraars gesproken. Het is heel leuk om te horen wat jullie van de zender vinden... en wat jullie anders zouden willen en waar jullie juist blij mee zijn. We maken ook luisterportretten. Wie zijn toch die mensen die naar ons luisteren... en die ons zoveel berichten sturen? Luister je in de badkamer? Wat is je favoriete programma of presentator? Wie ben jij, oftewel? Dit is in ieder geval luisteraar Emiel. Ik ben eigenlijk nog maar... Ik denk sinds een jaar overgestapt van televisie naar de radio eigenlijk. Ik vind dat er eigenlijk altijd leuke gesprekken op zijn. En ook veel meer achtergrond en zo. En ook gesprekken met, uh, met bepaalde experts op een bepaald gebied, zeg maar, die dan uh, vertellen over een bepaald onderwerp. Dus dat vind ik altijd wel interessant. Ik zet gewoon de radio aan en dan luister ik eigenlijk. Nooit meer slapen, dus daar luister ik nog wel eens naar. Er zijn soms hele leuke gasten bij. Soms ga ik er echt voor zitten, maar meestal zit ik dan op de computer te werken of zo. Dus dat ik dan soms even iets hoor dat ik denk van... oh, nu ga ik even luisteren en dan werk ik weer verder of zo. En soms in de auto ook. Ja, ik vind het wel fijn om eigenlijk echt te zitten en te luisteren. Zonder afgeleid te worden door beeld. Ja, afgeleid worden door beeld. Uh, het was uh, het luisterportret van uh, Emiel. Ja. Uh, het is uh, net half zes geweest. Je luistert naar de App Radio op Radio 1. Wij maken dit programma uh, met jou, samen met jou. En dus uh, gaan de lijnen open op 0800-1121. Goedemorgen met Jacob en Misha. Met wie hebben we het genoegen? Hier met Roel de Ruiter. Hallo, goedemorgen. Zeg maar. Uh, op Radio 1. Uh, niet dat stomme gelul van al die presentatoren... maar uh, veel meer muziek. Meer muziek, zeg jij? Je bent de eerste vanochtend ja, die ja, ja, zegt. waarom? Niet, niet, niet. Ja, nee. omdat jullie zo dom lullen, omdat uh, je weinig verstand hebt, ik uh, graag muziek. Maar is dat, uh, zeg maar, echt persoonlijk aan ons gericht? Uh, vind, vind, vind je dat ook? Nee, maar er wordt, er wordt, er wordt uh, veel te veel geluld uh, hmm. op een heel laag niveau. Het heeft niks om de hakken. Dan heb ik liever uh, uh, goede muziek. Oké, okay, nou, punt gemaakt. En uh, bedankt voor de, je belletje. De, de, uh, de domheid is, dom is voor jullie. Oké, okay, nou bedankt voor deze mededeling. We zullen het meenemen ook in de, in de redactievergadering. We gaan verder het land in. Uh, bijna, oh, we zijn half zes geweest. Nederland ontwaakt en dat zien we ook aan de telefoonlijnen. Goedemorgen, App Radio met Jacob en Michel. Wie ben jij of wie bent u aan de andere kant van de lijn? Zegt u maar. De lijn, blijft nog even stil. We gaan kijken naar, uh, naar de volgende beller. Wie er reageert? Goedemorgen. Hallo. Hallo, Goedemorgen. Strudie. Met Hanneke. Oh nee. Nee, Hanneke hoor ik. Ja, klopt. Op welke stelling wilt, wil jij of wilt u reageren? Uh, mag, mag jij zeggen, maar uh, op de muziek. Ik was al heel lang van plan daar eens een keer iets over te laten horen. Ik. ik, ik... Luister nog niet zo lang nu, maar uh, ik geef de mensen gelijk die zeggen van... er is naar verhouding veel te veel muziek en net werd er gezegd van... ja, dat is dan ook goed omdat hetgeen wat gezegd wordt... dat het dan even een beetje kan indalen bij de mensen. En ik vind het juist heel afleidend en vooral... Uh, muziek met tekst. Ja. Als ik uh, sna vooral s'nachts uh, weleens luister, dan uh, heb ik een klein radiootje en dan zit ik de hele tijd aan die knop te draaien. Muziek alsjeblieft weg. Ik ben iemand die voornamelijk van klassieke muziek houdt of volksmuziek. Maar daar kan ik op een heleboel andere zenders en mogelijkheden naar luisteren. En inderdaad, ik, wil, ik luister graag naar Radio 1, maar ik erg me dood aan muziek. Ja, dankjewel uh, Hanneke. Um, inderdaad, het uh, is iets wat we vaker horen van uh, de muziek moet minder, minder. Maar uh, de ik ben dan wel benieuwd, nu we je toch aan de lijn hebben... de gesprekken die je dan wel hoort op Radio 1. Wat zijn nou gesprekken waar je heel erg blij van wordt? Wat voor interviews vind jij uh, mooi om naar te luisteren? Ja, dat, dat, dat is heel divers. Ik ben nieuwsgierig. Iemand, dus het kan, het kan, kan gaan over een bepaald land of over een bepaald psychisch onderwerp, dat maakt allemaal niet uit. Dat dat, en, en daar heb ik ook geen klachten over. Maar het, het, het, vooral het zingen, het, het, wat vaak schreeuwen is, dan, dan, heb, dan heeft iemand net een heel serieus gesprek. en Dan is het, ja, we gaan nu even naar het nieuws en dan, hup, en dan komt er weer een of, andere, uh, een, een, een, een of ander liedje. Met, met een hele andere tekst... die toch ook weer de aandacht vraagt. Zelfs als de B... Er was, vroeger was er een tolkradio. Dat was voordat BNR er was. En die hadden ja, ook wel eens wat je muziek je door... maar dat was een beetje... ja, een beetje hypnotiserende... eh... Uh, ja... Uh, muziek, bijvoorbeeld uh, Afrikaanse trommel, ja daar houdt ook niet iedereen van, ik ook niet per se, maar uh, niet met die teksten tussendoor. Nee. En sowieso uh, vind ik degene die ik net hoorde uh, heel veel gelijk hebben, dat uh, er op zoveel zenders muziek is. Er is een klassieke zender, er, er zijn, zijn tigzenders. Ja, dankjewel, Dank je Hanke. Dat zeg je? Dankjewel, Hanneke. Je, je punt ja, is duidelijk. Uh, het, liever muziek uh, waar geen tekst op zit. En zo'n uh, re reactie krijgen we ook binnen van Paul Roelofsen via de Radio 1 app Hij zegt, ik woon met mijn gezin in Myanmar. Ik gebruik Radio 1 via internet om nog een beetje op de hoogte te blijven... van wat er speelt in de Nederlandse samenleving. Dus weinig muziek en veel informatie. En zeker geen instrumentale muziek, want dat is super saai. Lastig en muziek. Uh, het is een heel persoonlijk iets. Ja, zeker. En er wordt een hoop op gereageerd. Dus blijf reageren, 0800-1121. Uh, we gaan ook door straks nog met de andere onderwerpen. Maar laten we nog één bellen erbij pakken. We gaan het land in. Nederland ontwaakt. Het wordt donderdag. Het wordt uh, waarschijnlijk een hele mooie dag. Uh, laten we kijken wie er aan de lijn hangt. Goedemorgen. Radio 1 hier met Jacob en Miesje. App Radio. Wie hebben we aan de andere kant? Sam. Hallo, Sam was het? Of Sam? Ja, in plaats van muziek is het niet een afweging om een cabaret of gedichten of reportages uit te zenden. Want dat muziek wat uitgezonden wordt op radio heen is zo afschuwelijk, saai. En eigenlijk alleen maar voor een witte middelbare leeftijd, mannelijke smaak. Dus in principe zou, hebben jullie genoeg in aangeleid aan om uh, gedichten of iets dergelijks uit te zenden. In plaats van muziek. Oké. Okay, cabaret en, en gedichten uh, uh, is, een, is een goed punt. Dankjewel voor, uh, voor jouw analyse over, uh, over dit punt. En uh, blijf reageren, dus via de Radio 1-app of 0800-1121. -1 -1. Dankjewel. We gaan uh, door naar de categorie Everybody Appy. Want we krijgen een hoop berichten krijgen we binnen via de Radio 1-app. En we proberen ze nu en eens wat vragen te beantwoorden. Uh, we gaan dus uh, voor uh, jou aan de slag. Er komen dus iedere week, uh, iedere dag, talloze apps komen binnen. We kregen een vraag van Cilia. Um, die zei... Uh, Even kijken of we die kunnen bellen. Uh, er wordt er denk ik ondertussen water, uh, gebeld naar een nummer. Zij vraagt zich af wie was die prachtige zangeres zojuist vlak voor zes uur. Refereert ze naar afgelopen vrijdag in het programma Nieuws Co. Was dat van Wijk? Uh, maar ik kan haar niet echt vinden op Spotify. Dus. Nou, ik denk dat mensen ook wel een soort van schrikken van... oh, er wordt echt naar mijn reactie gekeken. Ja. En ik word ook daadwerkelijk opgebeld. Kijken of mensen dat echt leuk vinden om opgebeld te worden. Dit is de voicemail van Richard. Hé, hey, dat is knap. Uh, Richard is toch, blijkt toch nog iemand anders te zijn. Nou, we gaan inspreken. Ja, in ja, ja, ja uh, Richard, uh, oftewel uh, Celia. Misschien Richard en Celia, dit is een boodschap voor jullie. Uh, want jullie vroegen je af, wie was die prachtige zangeres... zojuist vlak voor zes uur afgelopen vrijdag was dat Van Wijk. Nou, het was Van Wick. En het nummer wat ze vlak voor zes uur speelde in Nieuws Co was To Feel Free. En de liedjes zijn overigens wel te vinden op Spotify. Je kunt gewoon zoeken op Van Wick. Maar misschien had je het verkeerd ingetoetst, inge verkeerd gespeld. En zo klonk ze in ieder geval op Radio 1 speciaal voor jullie. Saw you dancing with your coat on in the hallway of your mom's home. Saw you singing with your eyes closed when the rain. Sometimes it's easy to feel free, sometimes it hurts, but darling you can lean on me and I'll be Come over and I'll hold you tight. Rest your head upon my shoulder. You can close your eyes. Sometimes it's easy. Free sometimes it hurts, but darling you came and lean on me and I'll be. Ja, dat is inderdaad wat uh, Lara Renza erover zei. In uh, de nieuw. Um, uh, nieuws Co. Nieuws Co. Eigenlijk was eventjes wat met de Nie nieuws en Nieuws Co. I iedere dag tussen vier en half 7 op Radio 1. En het was inderdaad uh, Fan of op zijn Engels Fan het nummer. Wat ze vlak uh, voor 6 uur speelde, dus. En dat heet Too Feel Free. Kun je gewoon uh, luisteren op Spotify Fan -wike. Wick moet je dan opzoeken. Dat is met een Griekse ei. Tijd voor een uh, luisterportret, want we zijn heel erg benieuwd wie zijn die luisteraars allemaal van Radio 1. Wie uh, belt ons? Wie app ons? Laten we eens eventjes de luisteraars aan het woord laten. Wie zijn die mensen toch? Luister je in de badkamer? wat is jouw favoriete programma of presentator? Wie ben jij? Dit is in ieder geval luisteraar Mandy. Een van mijn ergernissen, als je mijn geschiedenis zou zien van wat ik aan jullie verstuurd heb... is dat ik me soms echt wild erger aan het feit dat er één beroepsgroep is in deze, op de radio... die bijzonder goed zichzelf uh, in het centrum van de wereld weet te plaatsen. En dat zijn de journalisten hoe vaak het op Radio 1 in de ochtend wel niet uh, uitgebreid gaat... over hoe ze als journalisten eigenlijk zouden moeten doen... of niet moeten doen, en waar de grenzen liggen. En dat is eigenlijk heel erg een inkrautverhaal verhaal... voor wat interessant is als je zelf een journalist bent. Van, van nou ja, hoe gedraag je je en waar, waar leg je je grenzen? En, uh, nou ja, goed, je snapt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. En uh, daar heeft uh, Gisleine Plag... en, nou ja, dat journalistenforum... hebben daar nog alles over En ik kan het super interessant vinden als ze het hebben over een thema... maar zodra ze het over zichzelf gaan hebben, denk ik... Uh. Ja, dat uh, was de mening van uh, Mandy, het luisterportret van Mandy. Je luistert naar App Radio en uh, dit is uh, radio die over jou gaat. We zijn benieuwd naar jouw reacties, naar jouw mening over de zender. Um en de meningen komen heel veel binnen via de Radio 1 app. Uh, onder andere met, uh, van Gert van Heusden. Hij zegt: Hoi met Gert, misschien zouden jullie wat meer wereldmuziek willen draaien. Want de, de vraag van dit uur is: wat wil je? Meer of minder muziek op Radio 1 of andere muziek? We gaan naar de rubriek uh, Everybody Happy. Zeker, ja. Uh, want in die rubriek gaan we dus voor jou aan de slag. Er komen een hoop vragen komen er binnen. En die kunnen we best wel uh, beantwoorden. Er kwam een vraag van Richard uh, kwam er binnen. Want ja, het ging op Radio 1, ging het hoop over Facebook. Hij vroeg zich dinsdagochtend af... waarom komt Hives niet terug? Toen dachten we, nou, die vragen die kunnen we best wel uh, beantwoorden. Dus belden we eventjes met internetdeskundige Danny Mekic. Beste Richard... Ja, waarom is Heiser nu niet meer? Uh, ja, als je geen geld kunt verdienen als beursgenoteerd bedrijf... dan is het online houden van zo'n platform best wel snel over natuurlijk. Maar ja, er zijn nu mensen bezig om te kijken of Heiser weer terug kan komen. En om heel eerlijk te zijn, ja, ik ben daar ook wel een groot voorstander van. Want als we nou een goed alternatief zouden hebben voor Facebook... zou het dan niet veel makkelijker zijn om ons account gewoon te verwijderen... van dat platform dat eigenlijk alleen maar opgericht is om onze data te exploiteren. Maar goed, dan moet huis het natuurlijk wel privacyvriendelijk aan gaan pakken. Maar daar kunnen wij als Nederlanders wel voor zorgen. Dus uh, ik vind het een goed idee. Maar uh, ja, uh, de software moeten we eerst vinden. We moeten het online brengen. En uh, ja, dan moeten we natuurlijk wel weer mensen hun profiel gaan activeren. Want uh, uh, die verouderde foto's en plaatjes, uh, ja, dat kan natuurlijk echt niet meer. Hoewel het zou ook wel leuk zijn misschien. Ja, ja. Ik weet nog wel de dagen dat er op huis uh, bordjes bordje stonden bij de profielfoto's uh, verhuisd naar Facebook. En misschien komen die bordjes straks, straks de andere kant op. Wat denk jij? Nou, dat zou toch wel zijn. Ik vond, Hyves had wel iets gezelligs. Dus in die zin lijkt het me wel leuk. Respect, maar, inderdaad, was het op Hyves. Maar wat ik heb geleerd van de meningen die binnenkomen... Je bent verbonden met de mailbox. Via de NPO Radio 1-app is dat de mening van presentatoren... daar zitten veel mensen toch niet op te wachten. Dus ik hou eventjes wijselijk mijn mond... We krijgen reacties binnen via de Radio 1-app. En uh, heel vaak uh, is er geen tijd voor in programma's om daar iets mee te doen. Maar in dit programma is daar wel tijd voor. En nog beter, wij lossen ook de problemen op. En de, we geven antwoord op de vragen die onze luisteraars stellen. Ja, Onder andere. Matthijs. Ja, Matthijs. Die, uh, die zei: Goedemorgen. Ik voel me vaak genegeerd door jullie. Dat is geen mooie. Dat is, ja, dat is niet mooi. En vanochtend is geen uitzondering. Ook nu sta ik alweer ruim 20 minuten in de file. Op de A44 en N44 van Amsterdam naar Den Haag. Ook de andere kant op staat weer lekker vast. En deze files worden echt zelden door jullie gemeld tijdens het file nieuws. Hoe komt dat toch? Ja, dat is wel goed om te weten dat het niet nu is hè. Want hij heeft nee. die vraag heeft hij dus eerder gesteld, niet dat de mensen nu op de, op de A44 en N44 nu denken nou, ik rij daar nu, uh, daar gebeurt inderdaad vrij weinig op dit moment. Dat heeft hij dus eerder gevraagd. Maar we wilden de vraag wel graag beantwoorden. Dus bel dan eventjes ja. met Kees Kwaks. Maar we gaan van hem eens bellen toch? Ja, maar we hadden hem net aan de lijn, maar het was gelijk de voicemail hoorde Oh, we is dus, um, dus hij hoort het nu wel op de voicemail, dus heeft hij wel het antwoord van ons gekregen... in het kader van Everybody Happy. Laten we eens even luisteren naar Kees Kwaks van AWB. Het komt omdat er in de ochtend en in de avond spitsen langs band... veel te veel informatie is om in een minuut te verpakken... Dus in de ochtend en in de avondspits vaak spraken van 5, 6, 700 kilometer file. Nou, je moet eens gaan kijken hoeveel tijd je dat zou kosten als je al die files voor gaat dragen. Nou, dat kan niet meer, want we krijgen op zender maximaal een minuut op de halve en op de hele uren... en een seconde of 30, 40 op de kwartieren. Daarin proberen we het karakter van de spits te schetsen en we halen de nieuwsfeitjes uit de spits... En zo langzamerhand mag wel bekend zijn dat een ochtend- en een avondspits situatie op een aantal wegen er file staat. En het kan nauwelijks een verrassing zijn dat je op de A44 in de ochtend- en in de avondspits ook in de file staat. Net zoals bijvoorbeeld op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag of de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Dat zijn, dat zijn plekken waar je tegenwoordig van tegenwoordig vanuit kunt gaan in een ochtend- en in de avondspits dat je daar eh, lange over doet. Dan normaal buiten de spits. Dat is zover het antwoord van Kees Kwaks. En ik hoop dat. Uh, uh, Wie was nou ook alweer de vraag ben, uh, ben ik eventjes kwijt? Uh, Matthijs was het. Ik hoop, Matthijs, dat je blij bent... met dit antwoord uh, van, het, uh, van de ANWB, van Kees Kwaks. Uh, ik wilde zeggen, we gaan naar de telefoonlijn... maar die is inmiddels uh, weg. We hebben het in App Radio over meer of minder muziek op NPO Radio 1. Dat bespreken we dus de laatste nou, tien minuten van dit programma nog. Uh, bellen kan 0800 1121. En het is wel een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt... want ik zie op de Radio 1-app de ene na de andere reactie binnenkomen. Zoals van Agnes Tellings, dank. Uh, ze zegt muziek op Radio 1, alsjeblieft is niet of zo min mogelijk. Het meest irritant wat dat betreft is het programma Risa. Daar zeggen gasten drie zinnen of zo... en dan komen er weer één of twee liedjes. En ook vervelend, soms worden er documentaires uitgezonden... waarbij er gepraat wordt en daaronder staat dan muziek. Ik snap dat het meer geld kost als je alles moet vullen met praten... maar zend dan maar oude programma's uit. En ik denk dat de meeste luisteraars dat liever hebben. Nou, het mooie is dat we niet zoveel moeite hebben om dat vol te krijgen. We gaan naar de telefoonlijn, we gaan naar Apeldoorn. Dat weet ik natuurlijk, het kentgetal 55. Dus laten we eens Luisteren. Goedemorgen met Jacob en Michia. Wie hebben we aan de andere kant van de lijn? Ja, dit is uh, Rita van Gelder uit Apeldoorn. En ik reageer even op die vraag uh, over muziek. Meer of minder muziek. En ik sluit eigenlijk aan bij die mevrouw die straks even uh, hoorde. Uh, liever geen uh, muziek. Uh, of heel weinig muziek. Ik vind de discussies juist heel erg leuk. Maar uh, uh, elke keer muziek, dat uh, hoeven wij niet. Oké, okay, liever geen uh, muziek, dus dat is een helder punt. Uh, dank u wel voor uw bijdrage aan het programma App Radio. En nog een goedemorgen. We gaan naar de, de volgende beller. Uh, in het scherm zie ik staan Oleg. Dus goedemorgen, Oleg. Ja, hoi. Met uh, Oleg, ik ben uh, voor minder muziek. Ja, en Waarom? wat is de reden daarvan? Nou, omdat, uh, omdat ik hier, uh, omdat ik s nachts mijn radio regelmatig aan heb... en het niveauverschil um, in uh, muziek en uh, talkradio eigenlijk best wel uh, ja, groot is... en af en toe wel eens klachtenrecht van de buren... van ja, waarom staat die muziek zo hard? Um, oh, dus muziek mij... die klinkt dan harder, die klinkt luider? Ja, precies. Ja, ja, ja. Daarom krijg je elke keer last van de buren van ja, waarom staat die muziek zo hard? Ja. Terwijl, um, ja, dan denk ik van ja, dan is het misschien beter om uh, vooral s'nachts juist minder muziek te draaien. Ja, want ik zie ook een reactie op de Radio 1-app van Petra. Ze zegt, hallo, ik vind jullie muziek juist prima. Heb via Radio 1 Tom O'Dell ontdekt en ik ben groot fan geworden. Mooi ook. Winfried Bains en Jurgen van den Berg draaien vaak goede en verrassende muziek. SVP niet bellen, de rest van de familie slaapt nog. Wees niet bang, Petra, we gaan je niet bellen. Maar dat kan dus ook een, uh, een, mooie, een mooie bijvang zijn. Dat je dus muziek hoort dat je denkt van ja, die ken ik helemaal niet heb je toch een ontdekking ja. gedaan. Ja, of misschien juist in de nachtelijke uren wat rustiger uh, muziek. Ja, dus een beetje meer ook, afgestemd uh, op, jouw, uh, op jouw ritme van de dag. Op het tijdstip, ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, nou, Oleg, dank voor je voor je reactie. Ik zie dat uh, de Graag telefoonlijn die blijft maar knipperen. We gaan over naar Weert. Goedemorgen. Wat jammer te horen. Goedemorgen. Ja, als je me nou... Ik vind volksmuziek fantastisch. En Caribbean muziek. En noem maar of het je blij maakt. Maar rappen is iets verschrikkelijks. Maar ook wil ik wat anders zeggen. Wat ik... Waar ik me aan erger is... Op school heb je geleerd... Als... En iedereen zegt maar as of as, as, as. Dus dat uh, wil ik even zeggen. Maar ik vind je leuke omroepen. Oké. Okay. Nou. Dank u wel voor deze bijdrage. Ik, ja. en ik zie ook een reactie van Marco via de Radio 1-app. Hij zegt... Muziekkeuze is incorrect en te populistisch. Is iets voor NPO3. Kijk als voorbeeld naar de taalstaat van Frits Spits. Houden de muziek met tekst meer bij het uitgezonden onderwerp. Net ervoor of net aansluitend erna. Hebben we eerder gehoord. Zorg ervoor dat er een inhoudelijke link is. opdat dat er een relatie ontstaat. Kortom, wees net even intelligenter en inventiever dan je concurrenten. Ja, Je vroeg dan straks... Hoe zit het eigenlijk met die tussenstand van die pol die je hebt gehouden op, uh, op Twitter? meer of minder muziek op NPO Radio 1. 20% zegt meer muziek, 37% minder muziek, 6% andere muziek. En het grootste deel... Oh nee, het is ook 37, dus dat is uh, uh, om het even. Uh, het is prima zo. Ja. Dus uh, daar zijn ze het uh, allemaal wel redelijk... Uh, nou, ja, een beetje, een beetje verdeeldheid. En, uh. Ja, en uh, Lodewijk zegt via de Radio 1... wat een zure azijnzeikers uh, over die muziek... Ja, uh, Timo, leuke reactie uh, via de app. Hallo lieverds, ik durf de webcam niet meer uh, te kijken hoe Guylaine of Lara eruit ziet, want Lucille Carasso zou een Italiaanse schone zijn. <laughs> Oké, okay, we zijn benieuwd wie de luisteraars zijn van, van Radio 1. Uh, dus uh, bellen we ze nu en anders even terug naar mensen die geappt hebben van Nou, wie hebben we eigenlijk aan de andere kant van, uh, van het radiokastje hebben we zitten. Dus belden we met André. Laten we eens eventjes luisteren naar André. We gaan hem eventjes op het juiste punt zetten. Ja, André, laten ja nou, ik ben een, uh, ja, in feite een continue luisteraar. Ik heb het, ieder moment als ik thuis ben, luister ik het. Dan heb ga ik het gewoon aanstaan. En als ik dan uh, s'avonds thuis kom van mijn werk of, uh, of ik uh, licht s'avonds uh, op bed een uh, op de iPad te kijken of zo, dan, dan ga ik uh, de gemiste onderwerpen eventjes langs. En wat ik dan interessant vind, die luister ik daarna Die begin ik dan nog eventjes uh, terug te luisteren, zeg maar. Ja. Dus ik ben een hele fanatieke radio-inluisteraar, ja. Ik heb een Kokkeman, ik even bij Slijn een keer gehad. had hij zo'n interview met iemand. En toen stuurde ik dat appje. <laughs> en toen had ik wel, meteen een halve een minuut later of zo. stelde hij wel die vraag. Dus ik weet niet hoe dat gaat in de studio. Of dat jullie dat meteen onder ogen krijgen. Maar toen had ik wel de indruk. Of het was toeval. Dat het, <laughs> het opgepikt werd, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat ik wel vind, is, ongelukkig vind aan de programmering. is op zondagmorgen drie uur lang dat PU-programma. Dat, dat vind ik wel te veel van het goede eigenlijk. Want juist op zondagmorgen hebben mensen wat tijd hebben boek tijd. Maar goed, de meeste mensen hebben dan wat tijd en uh, ja, het gebeurt toch van alles in de wereld, hè? En dan moet je drie uur lang naar de naar de vogeltjes luisteren en naar de dat ze een mus gezien hebben achter in de tuin. En dat en, en gaat maar door en het gaat maar door. Drie uur lang, hè? Ja, drie uur lang, uh, André. Ja, tot zover het luisterportret ja. van hem. Zondagochtend, Vroege Vogels. In de rubriek Everybody Appy gaan we voor jou aan de slag. Want er komen iedere dag talloze apps binnen met vragen over onze uitzendingen. En het mooie is dat wij die vragen echt gaan beantwoorden voor jou. Ja, we gaan ook nog iets goeds doen. En we kregen een vraag van uh, Marco. En ik ga hem gewoon even proberen te bellen. Dus we gaan, uh, gaan de lijn. Het door u gekozen nummer is niet herkend. Am... Oh, no. Controleren. Het... We gaan het, uh, inderdaad het nummer even controleren. Het staat uh, bovenaan het uh, boompartier. Nou ja. Zijn vraag was: beste studio, mogen die schermen op de achtergrond een donkerder beeld krijgen? Want dan kan de camera ietsjes lichter, waardoor we de sprekers beter kunnen zien. Liefst van Marco. Ja, en dat komt natuurlijk omdat Radio 1 heeft nieuwe studio's. Hè. En er komt nu ineens daglicht komt er binnen. Dus dachten we van: nou, we kunnen maar één man bellen. De man die zich bezighoudt met, uh, met de studio's. Dus het antwoord krijg je van onze collega Jan Willem, die zich bezighoudt dus met de camera's. En dat noemen we zoals hier in de pand Noemt Visual Radio. Beste Marco, ten eerste wat leuk dat je kijkt naar de Visual Radio van NPO Radio 1. Dat is natuurlijk een compliment waard. Uh, het klinkt dat het kan zijn dat de schermen soms wat licht zijn. Dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk net naar die nieuwe studio om zijn gegaan. Dat er dan heel veel dingen op elkaar moeten worden afgestemd. Wat je bijvoorbeeld ook zal merken is als je overdag zit te kijken, uh, dat het natuurlijk prachtig is, maar ook heel fel voor de camera's. Nou, daar wordt binnenkort een oplossing voor geregeld. Er komt een heel mooi folie op de ramen, zodat je naar buiten kan kijken, maar dat het niet zo fel is. En dat geldt ook voor de schermen achter onze presentatoren. Het is allemaal work and progress, zoals het ook. En een van de dingen die we inderdaad daarin gaan aanpassen is... Nou ja, wat voor kleuren te zien is en hoe die helderheid is. Maar, nou ja, leuk dat je gekeken hebt. Het ja, tot zover Marco. Dus uh, mocht je vragen hebben, blijf ze insturen via de Radio 1-app... en dan gaan wij proberen om ze te beantwoorden. Maar dat wordt een beetje gezien de tijd... begint het wel een beetje moeilijk te horen nu. Ja, want uh, er komt uh, ja, nog 2,5 minuut en dan is het einde aan uh, dit programma. Ik vond het heel erg leuk om uh, een keertje alle luisteraars gewoon aan het woord te... Te laat, hè? Veel verschillend geluid. Hè? En we, het was eigenlijk een soort uh, luisteronderzoek hebben we gedaan. Ja, voor gratis. <laughs> dus de, de, nou ja, normaal zou je, ik zei het straks ook, zou je een marktonderzoekbureau zou je bellen. die gaat de straat op. Maar niks leukers dan gewoon uh, de luisteraars van Radio 1 terugbellen met de vragen die ze hebben. We hebben bijvoorbeeld gevraagd meer of minder muziek op de radio. Nou, je hebt net de uitstand hebben gehoord, maar ook over je en jij op Radio 1. Uh, ja, het was ook verdeeld. Ja, wat was daar de eindstand van? Uh, nou, die ga ik er eventjes uh, bij halen. Uh, 23% zegt iedereen u, 13% zegt iedereen jij... en 64% zegt afhankelijk van de spreker. Ja, en uh, ik, ik moet heel erg lachen om de Radio 1-apps uh, die binnenkomen. Want... Ga maar uh, door, hè? Het is inderdaad waar, wat we ook zeiden aan het begin van het programma... achter iedere reactie zit een persoonlijk verhaal, zit een mooi verhaal. Ja, Vismeld nog eventjes, want die heeft ook uh, goed meegereageerd... met deze uitzending. Welterusten. En voor een hoop mensen is het natuurlijk goedemorgen. Want de dag, de donderdag, die gaat gewoon uh, beginnen... zometeen met, uh, met het Radio 1 Journaal. Uh, je kunt er gewoon blijven reageren. Yvonne bijvoorbeeld, die komt net binnen. Want we kregen net de reactie binnen van... Uh, uh, ja, André, hè? Die, ja, zei, die zei drie uur. Drie uur lang vroege vogels op de zondagochtend. Kan het niet wat minder? Kan het misschien twee uur? Dan heeft Menno Benvalt kan misschien wat later opstaan. En dan zegt Yvonne zegt handen af van vroege vogels... Heerlijk rustige muziek. En natuurlijk ook interviews. Um, dus dat komt, gewoon, uh, dat komt gewoon allemaal door via de Radio 1. Hè. Blijf reageren. Vindt Jurgen ook altijd leuk, hè? Reageren, ja. Via de kritiek van Jan Publiek. Is een van mijn favoriete rubrieken hier op Radio 1. Ja, dit was uh, App Radio. Hè. Dank aan alle luisteraars die dag in uh, dag uit reageren via de Radio 1-app. Nu weten jullie dat er echt naar jullie uh, wordt geluisterd. En schrik niet als je je voicemail afluistert... en je hebt gewoon antwoord gekregen op de vraag die jou bezig bezighield. Ja, dat en hebben er we staat voor dus jou geen gedaan. file tussen op, op dit moment op de A44 en N44. Dat was dus al eerder was dat, uh, was het opgenomen. Matthijs, je staat er waarschijnlijk niet vast. Dus geniet van die lekkere, vrije rust op de A44. Ja, en als je muziek hoort, uh, weet dat uh, er over nagedacht wordt... Je kunt wel vanuit uit de, de zin in komen. Je kunt uh, zelf even, uh, even ademhalen. En er wordt over nagedacht, uh, over de perfecte balans tussen nieuws, uh, sport en muziek. Zometeen het Radio 1 journaal met Jurgen van den Berg. En uh, natuurlijk blijven reageren uh, via ja. de Radio 1F. Donderdag 12 april is gestart met de App Radio. En we gaan luisteren naar Jurgen van den Berg. Goedemorgen, NPO Radio 1.